man-vriend met het NOS-journaal. Oud-KGB-agent Leonid Tibir, president van Zuid-Ossetië. Hij won de verkiezingen van gisteren met iets meer dan de helft van de stemmen. Hij versloeg daarmee zijn rivaal, mensenrechtenactivist David Sanakoyev. Tibilov wil Zuid-Ossetië herenigen met Rusland. Maar de internationale gemeenschap ziet Zuid-Ossetië nog steeds als deel van Georgië. Dat land noemt de verkiezingen illegaal en beschouwt Zuid-Ossetië als bezet door Rusland.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 Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A2 staan ze tussen Amsterdam en Utrecht en op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZANG EN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 Het is opnieuw vergeven, stil. net is zo stil hier alleen.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 vertrouwd en zonder jou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 not always be the ocean where unravel be my only www.zfmzandvoort.nl ritme van zon voort Zij z'n vijf Zij z'n vijf Zij six soirs, j'ai pas envie de rentrer chez moi, Six ce j'ai pas envie de fermer ma gueule, Six ce j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, cassez Je kan niet verten Alles wat je marqué op de muur Je kan niet verten TFM!